Ja, het is de mag ja. een politiek verhaal, maar de machten zijn wel zachter En Die moeten we voorlopig nog onder de grond zitten. Die zitten in onze basis. Dat zijn onze mythologische en Bijbelse goden. Die dus echt fysiek aanwezig zijn. Oh ja, mythologische goden. Daar ben ik ook zo dol op. Ik snap er niets meer van. I can't hear the night. I got a feeling that's something today, right? I'm so scared in case I fall off my chair. And I'm wonder how I get down to the to the left of me, joker to the right, here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. So hard to keep a smile from my face Losing control, yeah, I'm all over the place Crowds to the left of me Jokers to the right, here I am Stuck in you. But well, you started out with something And you're trying to see yourself, baby yeah, And your friends, they all come crawling Slap you on the back and say, He said, hey. I'm trying to make sense of it all, but I can see it makes no sense at all. I can see you see, it's all to fall on the floor. Voor Bobby dat we er gewoon helemaal gewoon te beluisteren blijven. Want Bobby heeft een een of andere rare interessante internetverbinding. Die dan anders doet als anders. zou ik maar zeggen. Nou. Het gaat nu via de tv en de stereo. Dus. Ik hoop dat het lukken. Wat hadden we net voor Mandy oorheen. Ja, daar hebben we toch nog wel even wat over kwijt hoor. <coughs> ik snap sommige dingen gewoon niet, denk ik dan. Maar ja, dat ben ik. Ja, al andere dingen snap ik wel, maar... Sommige dingen zijn echt te moeilijk voor mij. Ja... Wat kunnen we eraan doen? We kunnen er eigenlijk helemaal niks aan doen. We zijn gewoon wie we zijn. En waar we in geloven. Ja. Het, het, het probleem is, ik, ik ben inmiddels zo oud geworden dat er, er, er een stukje van het geloven is een beetje afgenomen. Dat heb ik niet zelf gedaan, dat heb ik niet zelf gewild. Het kwam omdat een jaar of twintig geleden begon de wereld te veranderen. Ja. Het ging ineens alleen nog maar over geld. En ik, ik, ik ben op dat moment eigenlijk gelijk afgehaakt. Het ging ineens alleen maar om geld, niet om lol, niet om pret. Niet om genieten, alleen nog maar om geld. Want die kon je alles zo makkelijk uitrekenen. Je moet er een mooie statistieken van maken. Zoveel omzet, ja, zoveel omzet, ja, geweldig. Maar wat doe je de wereld daarmee aan? Dat vragen ze zich eigenlijk nu nog niet af. Nee. Het meeste wat er gebeurt, dat is... Ja, daar hebben ze een moeilijk woord voor bedacht. Greenwashing. Dat betekent dat je gewoon iets positiefs zegt over iets wat helemaal niet oké okay is. Weet je wel? Dus uh, ja, nee, we zijn zo goed. We gebruiken alleen maar zonne-energie. Ja. En ondertussen spuit je dan een heel stuk jungle in de Amazone. vol met je eigen gif. Zodat je eigen sojabonen daar goed kunnen groeien. Zodat je ongelooflijk goede imitatiestukjes vlees in de winkel kan laten liggen. En ik zou ze laten liggen. Want het kan nooit het goede spul zijn. Je betaalt er nog meer voor op. Ja, echt. Het, het is juist het gekke van geld. Je, je kan geld verdienen met kots. Met echt op het moment dat je er een mooie verpakking omheen zet en je zegt uh, er moet er gewoon een halve liter water bij en dan kook je het gewoon twintig minuten en je gooit er misschien nog wat zelf, wat ferme bij en uh, verse uh, lente uit je. Ik weet zeker dat het gaat verkopen. Ja. Als je er maar niet op zet dat het e echte kots is. Nee, je zegt gewoon het is een, een soepje, dat moet je aanlengen. En, en een wat van je eigen dingetjes aan toevoegen. Ik weet zeker dat ik het ga verkopen. Maar ja, zoveel kots ik niet. Ik kots eigenlijk helemaal nooit meer de laatste jaren. Vroeger was ik er altijd goed in, maar. Ik, als ik iets niet lekker vond, hè? Oh, dan moest het er ook gelijk uit. Want dan stond mijn hele lichaam stond helemaal tilt. Oh, dit moet echt niet. Dit mag niet. Dit, dit, dit gaat nooit zo. Nee, dit, nou, ja, maar in ieder geval. Dat heb ik dus nu al de laatste jaren niet meer. Nee. Dus ik zal wel kotsers moeten zoeken. Mensen die gewoon. Op commando kunnen kotsen. En die daarvoor bestemde kotszak. En dan hebben we de kots in de zak. En die gooien we daarna in de grote pan. Net zolang tot de pan helemaal vol is met de gekste soorten kots. En dan koken we dat, 20 minuten lang. Verpakken dat in een zak of zo, want het schijnt heel hip te zijn om soep in mijn zakken te verkopen. Nou, mooi plaatje erop. Gebruiksaanwijzing. Welke dingen je er eventueel nog zelf aan toe kan voegen. Nou, we kunnen echt alles... Laten toevoegen. Dat zetten we er ook neer. We gaan het allemaal stukjes bloemkoken erin doen. Broccoli zou er even wel in kunnen doen. Je zou er van alles en nog wat in kunnen gooien. Maar bitterballen beter van niet. Dat soort dingen. Dat mensen een beetje getriggerd worden. Tot het kopen van het product. En als ze dan zo lekker in de keuken staan met die zak zakkots. Maar dat weten ze dus niet. Dat is voor hun een aanlengsoepje soepje. Mm -hmm. En dan gooien ze er wat water bij. En hun eigen lente uitje. En een beetje knoflook. En ik, ik, ik weet zeker. Ik heb alleen maar tevreden klanten. Zo'n soepje hebben ze nog nooit geproefd. Nee, zulke soepjes. Die worden ook nooit geserveerd. Maar als je het zelf doet. en je eigen dingetjes eraan toevoegt. dan wordt het weer iets heel anders. Dan wordt het iets persoonlijks. En dan. heb je mensen over de vloer. tegenwoordig mag je er niet meer als één over de vloer hebben. Dus ik heb al mijn vloeren laten weghalen. Ja. We zien hier een hele zweverige bedoeling sindsdien. Maar, maar het gaat. We zweven van hier tot daar. Maar we zijn te oud om nog echt lekker te kotsen. We zijn te gewend aan van alles en nog wat. Dus we zoeken een nieuwe generatie. Een generatie die het nog wel leeft. De, de echte, de lekker perfecte kots. Maar het ja, is helemaal de verkeerde tijd. Afgelopen jaar is er zeer weinig gekotst. Ja, het hele uitgangsleven ligt stil. Ja. En, en dat was waar je nog wel eens wat kots kon vangen. Dus ja, ik zal je eerlijk vertellen, mijn plannen liggen ook een beetje, ja, in de rusthouding. Wacht weer tot het uitgaansleven open gaat en dan, dan introduceer ik mijn nieuwe product. Een ongelooflijk lekkere aanlengsoep waar je van alles en nog wat aan kan toevoegen. Zodat het je eigen dingetje wordt. Mm. Ik, ik zie het helemaal voor me. Echt waar. Er zijn dingen. Die, die verwacht je niet. Maar toch gebeuren ze wel. De tijden veranderen mensen. Mensen weten helemaal niet meer precies wat ze doen en wat ze willen. En hoe het moet echt moet sparen. Maar ik, ik ga dat eerder. Mijn aanleenkots, dat hoort er niet.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 For the times ain't all for change The riders and critics who promise I will pay keep And keep your eyes wide the change won't come again And don't speak too soon for the wheels still to spill There's no telling they're name For the loser, they will lead a winner For the time they are, the change mm -hmm. Corn shelters and carpets be easy to call Don't stand in the doorway, don't block the down Who gets hurt? Who even gets stalled? There's a battle outside, running in. We'll shake your windows and rattle your wall. We're telling ourselves they're on the train. and fathers throughout the land. And no besides what you can't understand, your sons and your daughters are beyond your command. Your whole world is rapidly aging. Please get out of the morning, get a candle in the hand. For the times they are a-changin'. The The line is drawn and the curse is chaos. The slow one now will little be fast. And the present now will little be fast. The order is rapidly fading. And the first one now will little be last. For the times they are a chance. Ja, dat is ook uh, iets, die tijd, en dat dat verandert. Want kijk, vroeger was ik nog wel eens trots op iets. Tegenwoordig ben ik nergens meer trots op. Ik ben, ik, ik, ja, ik ben er alleen bij geweest. Ja, dus, zo gaat het gewoon. Op een gegeven moment leg je het erbij neer dat je er gewoon bij bent en dat je er helemaal niet trots op hoeft te wijzen. En dat het ook helemaal nergens op slaat om ergens trots op te wijzen nog, het is het ergste van mijn laatste ontdekkingen, is dat respect ook nergens voor nodig is. Maar, ik verwacht van niemand dat hij mij respecteert. Dus als je nu wil schelden op de chat, ga je gang. Het doet me eigenlijk niets. Nee, eigenlijk niets. Ja, natuurlijk, het raakt me wel hier en daar een beetje, maar dan moet je wel de goede woorden weten te vinden. En die kansen acht ik heel klein. Ja, ik, ik weet hoe het gaat met die mensen die dan allemaal overal commentaar op hebben, maar commentaar is makkelijk. Net zo makkelijk als respect hebben voor. Ik heb geen respect voor en het hoef ik ook niet van iemand anders te hebben. Nee. Ik ben gewoon wie ik ben. Jij bent gewoon wie jij bent. En daar zullen we het mee moeten doen. En er gaat hoor. Je kan echt van alle mensen houden. Van iedereen, het maakt niet uit hoe ze eruit zien wat of wat voor geslacht ze ook hebben of... Ja, wat zei ik dan ook alweer? Geslacht hebben. Ja, zelfs die mensen die geslacht hebben, daar kun je van houden. Want dus ja, in deze wereld het enige wat je kan zoeken is een baan, een job, iets om te doen voor een ander, waar een ander rijk van wordt. Maar waar je zelf, hoogstens, een paar knaakjes van ons al meekrijgen. Veel te weinig dus. Het is jouw werk. En voor jouw werk, daar verdien je eer voor. Niet respect maar een applausje. Dat mensen even voor je opstaan van wauw, heb jij dat gedaan. Maar daar moet het ook weer gelijk over zijn. Het moet niet gewoon een beetje in de lucht blijven hangen van wauw, voor deze kerel hebben we eeuwig respect, want dat slaat nergens op. Voor deze kerel hebben we eeuwig eerbied. Dat is echt een onzin. We zijn allemaal maar mensen. Ja. Dacht je dat je echt meer was? Gewoon dat je echt heel bijzonder was. Nou, dat is wel zo. Je bent wel heel bijzonder. Want jij bent jij en jij bent niet ik. En zoals ik... Ik hoop het in ieder geval voor mensen, is er geen één. Andere. En ik hoop dat jij dat ook weet van jezelf, dat er zoals jij... Nooit meer een ander zal zijn. Jij bent degene die het gaat maken, die het moet maken, die het kan maken. Maar het hoeft niet. Nee, het hoeft niet. Je hoeft het helemaal niet te maken, man. Op het moment dat jij gewoon gelukkig bent in de situatie waar je in zit... ...moet je dat gewoon doen, blijven doen en uitbuiten die zaak. Probeer er het mooiste van te maken. Het, het, het beste, het, het fijnste. Sowieso één goede tip. Geniet altijd van je leven. Want je hebt het maar één keer. En ook al verknoeien en verkloten andere mensen jouw leven nog zo erg. Maak er dan nog steeds het beste van. Want dat is alles wat je kan. Er het beste van maken voor jou. En dan bedoel ik niet dat het egocentrisch is. Van oh god, papa, veel geld voor mij. Nee, gewoon een mooi leven. Een fijn leven voor jezelf. En het gaat eigenlijk alleen maar. Als je rekening gaat houden met in plaats van rekening gaat schrijven voor. ja, dat is een heel verschil. Rekening houden met is dus zoveel fijner. Als een rekening schrijven of een rekening moeten betalen. En het kost niet zoveel moeite hoor. Het, het kan gewoon. Er zijn zakmogelijkheden. Ja. Maar ja. De, de, de, de meeste mensen die hebben een soort van trots. Iets. waar, waar ze aan gehecht zijn of zo. Terwijl trots is dodelijk. Het is. Waanzin. Je kan niet meer zijn als wie je bent. En, en alleen maar daar kun je trots op zijn. Je, je kan niet trots zijn op wat je gedaan hebt. Nee, want het is gebeurd. Ja. Het is gebeurd alsof het in geld uit te drukken zou zijn. Zoveel is er al gebeurd. Zoveel is er in kas. Maar zo is het niet. Iedere dag, iedere minuut kan altijd alles veranderen. Je, je hebt geen trots nodig. Je hebt geen respect nodig. Je hebt alleen maar ruimte nodig. Om jezelf te zijn weg met die trots. Weg met die eer. Weg met respect. Gewoon. Vind ik. <middels> <middels> Looking grim, but they're looking good. again, swallow my pride. Loose lips sink ships. Isn't it? Always is that way? Swallow my pride. Oh yeah. Swallow my pride. Oh yeah. Swallow my pride. Oh yeah. It's here and it's going on to swallow my pride. Things are looking grim, but they're looking better. The swallow my pride. Well, we're gonna have a real good time. And every day is gonna be real fine. Swallow my pride, oh yeah. Swallow my pride, oh yeah. Swallow my pride, oh yeah. Yeah. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, Winter is here and it's going to to oh, yeah, oh, my oh, yeah, oh, yeah, Look, look, and look, and swallow my pride. Well, we're gonna have a real good time, and everything is gonna be real fine. Swallow my pride, oh yeah. Swallow my pride, oh yeah. Swallow my pride. Oh yeah. swallow my pride. Zo is het ook al een keer. Je, je hebt het allemaal niet nodig. Al, al, al die poespas en, en dat gedoe. Daar waar jij staat, ben jij niet meer en niet minder. En er komt inderdaad een tijd dat je daar niet meer staat, omdat het gewoon op een gegeven moment ophoudt. Dat is de reden waarom je er iets van moet maken. Want ja, ophouden doet het ook, maar het mooiste voor ons soort dieren is eigenlijk om de scheid aan te hebben. Om gewoon in het leven te blijven staan en ervan te blijven genieten, hoe moeilijk het soms ook is. blijft toch een belevenis. Het blijft gewoon iets. Waar niemand anders op die manier, zoals jij hem beleeft, zoals jij het beleeft, zoals het is volgens jou. Er is niemand anders. Het is helemaal jouw wereld. Als jij niet weet hoe ik eruit zie... Dan kun je er van alles bij denken. Kun je denken van ah, hij doet zo of hij beweegt zo of hij, ah, hij is blauw of paars of groen. Dat lijkt me wel leuk als mensen denken dat ik groen ben. Ben ik ook eigenlijk wel maar. Het is, het is nog steeds heel moeilijk om helemaal groen te zijn. Ja, het gaat me wel lukken, maar... Ik, ik, ik wil nog even de tijd nemen en nog even genieten van het leven wat mij nog tegemoet komt. En kijken of daar net zo te genieten valt als voorheen, dus vroeger. Ja, en vroeger was het ook zwaar. Maar, als je goed oplet, ook in zware tijden... Zijn er momenten van genieten, van genot, van plezier? Omdat het in je zit. Op sommige momenten zelfs als je het niet verwacht, dan komt het er in één keer uit. En dat is waar de meeste mensen een beetje moeilijk over doen, die durven niet zomaar direct, zo recht voor zich af, van alles en nog wat te zeggen. Nou ja, sinds ik op de radio ben, heb ik daar gewoon wel een beetje scheid aan gekregen. Ik, ik zeg gewoon alles zo wat er in mijn hoofd opkomt. Uh, en ik, ja, ik zou het je daar nou ook nooit meer na kunnen vertellen. Niet op deze manier. Misschien op een andere manier, met andere woorden, dat het ongeveer op hetzelfde neerkomt. Maar dat is dan toch weer helemaal anders. En dat maakt het leven zo mooi. Het is eigenlijk steeds meer van hetzelfde. En toch kun je er steeds meer iets anders van maken. Het is net als van die zak aanlengsoep. De kots waar je water bij moet doen, en een lentehoutje bij moet snijden. En misschien moet je een gefruid uitje en een lekker gebakken champignonnetje aan kan toevoegen. Misschien een heel klein beetje, maar een heel klein beetje. Magie? Ja, magie. Ik kan overal op, toch? Ik krijg het idee dat ik helemaal de verkeerde kant op ga. Serve. Outside your house, you're quiet, I can feel the heat coming around, I'm going up on my own, own, own, own, give me a look I'm like I way out of mine, it's better, even I wanna go inside as well, but later when I look into your eyes, I'm going down. I'm fire, fire, I tired like of you setting me up, setting me up, but just a knock and knock and knocking me down, I used to turn it inside and out uh, I used to drive you to work in the morning But Friday night I drive you Dat ze altijd meer willen, en veel willen, en beter, groter, breder, hoger. Je kan het zo gek niet bedenken of ze willen het. Ja, zo'n soepfabrikant bijvoorbeeld, die wil het eh, dikker. Maar bijvoorbeeld een frisdrankfabrikant, eh, die wil het eh, vloeibaarder. Ja, zo heeft iedereen zijn eigen eisen. Maar, ik ben daar inmiddels ook vanaf gestapt. Van mijn eigen eisen, want ik, ik, ik heb gewoon geen eisen. Ik, ik, ik ben al blij dat ik er ben. Ik, ik ben, ben, ben blij dat jullie er zijn. Ik ben blij dat al die andere mensen er ook zijn. Ja, er zitten een hoop vervelende mensen tussen, dat weet ik ook wel, maar, maar toch. Het, het is een hele belevenis om erbij te mogen zijn. Want dat is eigenlijk het enige wat we zijn. Iemand die erbij mag zijn. Ja, daar moeten we niet meer of minder van proberen te maken. We hoeven niet de baas te zijn, we hoeven niet de baas te spelen. Maar we moeten het geheel wel de baas blijven. Ja, zo zit het. Ik hoop dat iemand me nog begrijpt en anders... Nou ja... Je weet waar ik woon en je, je kan me ruiten ingooien. Voor het geval dat dat nodig is. Nou, als het niet nodig is, doe het alsjeblieft niet, want het geeft zo'n hoop glazen, wil. Weet je... Dus is al dat soort dingen kun je ook beter voor je houden. Gewoon die steen voor je houden. Er nooit mee gooien. Maar weten dat je hem hebt. Voor het geval dat. En het geval dat. Dat zal nooit komen. Omdat je die zekerheid hebt. Van die steen dicht tegen je aangedrukt, die steen, die koude steen, die jou alleen maar vertelt, als jij niet oppast wat jij doet voortaan, dan word je net zoals ik, een koude steen, of een ongelooflijk gloeiende steen, dat kan ook hè. Zo eentje die draagt uit elkaar te spatten. Maar, maar alle twee kun je beter niet doen. Nee, hou die steen vast, hou die steen bij. Plaats hem op een ring of hang hem aan een ketting. Plaats hem op je hoed. Ik ken ook iemand die heeft een steen op zijn neus. Ja. Nee, geen steenpuist. Gewoon een echte steen met zo'n pinnetje door je neus heen en zo. Dat is heel modern. Ja, zelf ben ik dus niet zo modern. Maar ik weet wel welke steen ik te dragen heb. En dat is die steen die ik zou kunnen zijn. Die koude steen en ik hou hem beet. En het klopt, hij wordt iets warmer omdat ik hem beter houd. Maar die steen wordt echt het warmste als ik hem in mijn binnenzak stop. Ja. Dus ik moet hem gewoon bij mijn hart houden. En er niet mee gooien. Want daar zijn stenen te hard voor. Daar kan je schade mee aanrichten. En, en dat doen we al genoeg, geloof mij maar. Het is, het is niet zo dat je het zelf hoeft te doen, hè? maar het wordt voor je gedaan. Ja, echt waar. Er zijn helemaal geen punten om gewoon op een half oerwoud om te kappen. Of weet ik veel wat, een stuk bos weg te halen. Of ergens mensen uit hun huis te zetten. Het kan allemaal zo gebeuren. Dit zijn dingen. Die ik nooit zal begrijpen. Uh, dat er die afstand is tussen het ene gebeuren en het andere gebeuren. Stel je voor, je komt in de winkel en je ziet iets, en je denkt: dat is hartstikke lekker, dat, dat wil ik hebben, gaan we eten. Dit gaan we eten. Oh, dit is ook lekker, dat doen we erbij. Oh, heel lekker, maar. Wat is er allemaal gebeurd voordat dat het daar in die winkel lag? Soms staan er hele mooie plaatjes op. Met vrolijke gezichtjes. Met ontzettend lekkere groenten. Maar die plaatjes. Dat is wat het is. Niet meer, niet meer, het, het eten, wat daar in verpakt is, is niet dat wat je denkt. Het is veel meer. Het kan betekenen dat er op een gegeven moment ineens een hele grote boerderij met Duizenden varkens in de fik vliegt vanwege de luchtwasinstallatie die oververhit raakt. of enige andere complicaties heeft. En dan branden al die varkens af. En dat mag toch niet zo zijn, omdat jij zo graag. een ongelooflijk lekker stukje. Mmm, heerlijk gebraad, een stukje carbonade wil eten. Of spare ribs, dat is ook heel hip. Nou, eigenlijk kan ik wel zeggen dat de afgelopen jaren nogal wat spare ribs verloren zijn geraakt. Die zijn al te vroeg verbrand. Allemaal dingen waar je rekening mee moet houden op het moment dat jij eet. Als dus ja, jij eet, ben je verantwoordelijk voor waar dat vandaan komt en hoe dat gegaan is. Maar hoe kom jij daar achter? Er is geen weg. Ach ja, we hebben een ingrediëntenlijst met woorden die we meestal niet eens kunnen begrijpen. Hexacobal, het is allemaal ingewikkelde woorden. De ingrediëntenlijst. Maar we willen weten, niet alleen de herkomst, maar precies de plek. En hoe die plek daar is gekomen. En met hoeveel dat dan is. Toch? Jeetje zeg. Dat is wel een diversief onderwerp. Ik ga proberen uh, naar nou, wat anders over te schakelen. Want dit, uh, dit wordt met uh, veel, uh, dit wordt me echt... Too much pressure. Too much pressure. Too much pressure. Giving me a hard time. Too much pressure. My woman made me sad. Too much pressure. She tried to make me look back. Too much pressure. paying ain't noin' money. Too much pressure. My girlfriend ain't no more. Too much pressure. It's too much pressure. Too much pressure. It's too much pressure. Too much pressure. Here a another woman. Too much pressure. type of people, too much pressure. You're having it easy. Too much pressure, it's a good life. Too much pressure, they have no joy. Too much pressure, they no have no joy. Too much pressure, this pressure's got to stop. Too much pressure, this pressure's got to stop. Ja, we hebben helemaal geen behoefte aan nog meer stress, en nog meer drang, en nog meer druk. En nog meer, waar hebben we nog meer? Nee, we willen niet meer. Nee, we willen wel hoor, maar dan anders. We willen het gewoon lekker, fijn, knus, een soort van gezellig, voor het geval dat je weet wat dat woord betekent. Dat is een moeilijk woord hoor, gezellig. Ik ben wel eens ergens geweest, dan zei al die mensen, oh wat is het gezellig. En ik doelde er zo snel mogelijk weer weg. Ik ben ook wel eens ergens geweest, dan vond ik het ontzettend gezellig. Maar die mensen vonden het niet echt bijzonder. Ja, want eigenlijk... Daar streef ik eigenlijk het meest naar, dat gewoon... Niemand het bijzonder vindt, maar wel gezellig. Dat we niet gewoon weer helemaal de bocht uitvliegen en denken dat we alles wel kunnen nemen waarvoor wij een functie weten. Kijk, deze wereld is niet om te nemen, deze wereld is niet om te stelen en boven alles, als je denkt dat je hier iets steelt, dat is heel moeilijk. Want dan moet je eerst een raket hebben en buiten de dampkring komen en dan heb je pas wat gestolen. Ja, dat is ook heel moeilijk om te begrijpen, maar wij zijn met z'n allen de baas van de aarde. En de aarde de baas van ons. En het maakt niet uit wie het mannetje of het vrouwtje is of de LGBT, de teure, de kuren zo. Ja, het is wat met die afkortingen tegenwoordig. Je moet altijd maar sneller. Sneller. Sneller en sneller. Meer en meer. Maar waar is dat nou voor nodig? We kunnen toch ook gewoon met z'n allen genieten? Ik denk dat daar. Daar eigenlijk het leven het mooiste voor is. Het meest voor geschikt is. Om te genieten. En, en dat wil niet zeggen dat het helemaal super is. En dat het helemaal precies is wat jij denkt en zo. Maar dat het toch zo'n klein tinteltje onder je hand te voelen is. En dat je denkt, wauw dat gevoel is meer waard als al die centjes die ik had kunnen verdienen. Gevoel is veel meer waard. Dat is onbetaalbaar. Emotie is onbegrijpelijk. En dat is. Altijd helemaal van jezelf. Dat heb je al. En, en daarmee kun je echt heel veel bereiken. Daarmee kun je veel verder komen als met het idee van: oh, ik zie daar een manier om geld te verdienen, en daar heel snel rijk aan te worden. Ja. Ja, ik heb dat soort ideeën ook wel eens gehad. Hoor. Ik heb het ook allemaal uitgeprobeerd en ik ben er allemaal van teruggekomen. Ja. Het is, het is namelijk gewoon niet zo. We, we moeten het met elkaar doen. Het, het liefst met zo min mogelijk machines. Ja, we, we hebben er maar een paar in nodig. Bijvoorbeeld, stel je voor dat de aarde zo opwarmen, dan heb je een ventilator extra nodig. Maar ja, dat kunnen we ook zelf doen. Dan gaan we gewoon op de fiets zitten, lekker warm zweet. Nee, dat is stom. Nou, daar vinden we vast wel wat op, maar we gaan proberen zo min mogelijk last te zijn voor al het andere. Dus niet voor alleen maar je buurman, maar ook voor de straatstenen en voor de aarde die eronder zit. En, en voor alle diertjes die er doorheen lopen, plantjes die erop groeien. Want dat is eigenlijk een gek hoe we met de wereld omgaan tegenwoordig. We willen alles naar onze hand zetten. Maar, maar zo zit de wereld niet in elkaar. Ja, wij wel. Dat is sec. Ik heb dat ook een hele tijd gedacht. Van als ik het nou zo en dan, dan moet het zo. En dan kan het zo en dan kan het zo. Nee. Het verandert ieder moment. Het, het kan zelfs van nu op nu. Kan het in één keer veranderd zijn. Maar er is één ding wat niet verandert. En dat is de mens. Dat blijft gewoon een mens. En vrij dom, net zoals ik. Heb je kunnen horen vanavond. Uh, ja, dan, dan blijft er nog maar één ding over. Dat is liefde. Ja, kun je ook niks voorkomen. Daar heb je helemaal niks aan. En het betekent helemaal niks met seks voor het geval dat je dat zou denken. Liefde heeft ook niks met seks te maken. Liefde is wat jij kan zijn. Voor een ander. En wat een ander kan zijn voor jou. En als je op die basis dingen samen aanpakt, kan het met heel veel mensen. Een soort groepsorgie, maar dan zonder seks. Dat maakt het soms nog veel spannender. Ja, serieus. Dan zie je daar op een gegeven moment, wow, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat lijkt me leuk voor seks. Ja, dat maakt. Dat kan allemaal, dat zijn allemaal mogelijkheden die er zijn, maar de wereld is, is zo mooi. Mensen zijn zo mooi. Er komt een tijd dat de wereld zich moet gaan verzetten tegen de mens. En als de mens gewoon sterker blijkt te zijn, dan heeft de mens ook niets meer. Ja, moeten we mensen allemaal naar Mars? Het lukt hier niet eens om 17 miljoen mensen in een maand te vaccineren. W waar moeten we heen? 17 miljoen mensen naar Mars? <kijen> Ik heb gehoord dat het een hele grote planeet is, maar eh, voordat we er zijn, en wat voor grondstoffen dat gaat kosten? En wat gaat het ons opleveren? Nee. Nee, dan hou ik het liever van eens in de zoveel maanden een greep in de snoepbalie van de supermarkt. Eens in de zoveel maanden heb ik toch behoefte aan een mars. Maar ik hoef er niet helemaal heen te vliegen. Je kan er gewoon naar grijpen, het graaien en het meenemen en betalen en... Dan heb je het weer. Die verrekening. Die afrekening. Maar eigenlijk is verrekening het beste woord. Is dat je daarnaast zit. Het is een verrekening. Ja. Ja, als je de rekening. Of ver vooruit schuift. Dan krijgen we krijgen steeds meer problemen. En volgens mij moeten we dat niet doen. La, la, la, laten, laten we één ding doen: laten we elkaar mooi houden. Laten we elkaar heel houden. Laten we de Aarde heel houden. En laten we er samen met z'n allen van genieten. Want er is genoeg. Er is al genoeg. We hoeven het niet te maken tot kos. Of stront. Hoewel. Dat idee van die aanlengsoep Heeft nog steeds iets. M misschien dat ik er mee bezig ga. Maar misschien ook niet. En ja, je weet het nooit. Je weet het nooit. Eh, morgen ben ik weer op de radio. En dan... Eh, dan op donderdag en dan op vrijdag. Dus als je het absoluut afschuwelijk hebt gevonden, dan heb ik zoiets van kom morgen en donderdag en vrijdag ook bij. Want ja, het zijn die dingen die, die kan je beleven op deze aarde. Leuke dingen, vreselijke dingen, afschuwelijke dingen. Het hoort er allemaal bij. Maar maak er nooit meer van dan dat het is. Want dan wordt het ongelooflijk eens Mensen, ik ga, ga afscheid nemen. En ik, ik hoop dat jullie nog een fijne avond hebben. Uh, Zometeen met Willem. Dus ik ben nog niet weg. Morgen ben ik er weer. En uh, donderdag en vrijdag. Dus tot dan. Dan. Doei. Live, right, right. Cause I ain't gone yet it, please, kiss me, baby Cause I ain't gone yet. Let's take a bus in York city Cause, Cause I ain't gone yet. Let's go walk down the street Cause, Cause I ain't gone yet. Let's take a boat to Paris, France Cause I ain't gone yet Let's go swimming in the ocean Cause I ain't gone With the whales and the fishes Cause I ain't gone yet Let's have some bunch of bye, -bye. I've done you. You'll hear the play prayer I can hold. I've done you. Like my dear friend Nickel Love. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. story. my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Cause I ain't gone yet You're the prettiest girl I've seen Cause, Cause I ain't gone yet You're so goddamn beautiful Cause I ain't gone yet If you it's in your smile or your eyes Cause I ain't gone yet you If it's your voice that makes me tired Cause I ain't gone yet Then then you stand so tall Cause I ain't gone yet As we walk through the city Cause I ain't gone yet You bobbed yeah, me and looks like you Cause I ain't gone yet And all the stars shine like that Road not gone, road not gone yet Road not gone, road not gone yet There's money I'm still waiting But I ain't got no regrets So won't you hold it right Cause I ain't gone yet Won't you please kiss me right Cause I ain't gone yet From not done yet. As long as still breathing, I ain't got no regrets. So won't you hold me, ready Hallo? heel Ja? Dit is en dan een moment. Moment. Ja. Heel tijd, ja. Start, Het is een Dat is een nauwkeurigheid. Tot We zo. aan iedereen. over uh all. -huh. Het draai het wel lekker in de zon van wandelen en zo. Ja, het was prachtig. Ja, heel mooi. Geweldig. Maar het is niet zo, ik ben thuis uh, thuisgebleven. Oh, leuk. Ja, maar ik heb een heel lekkere witte tuin, Wel, was dus eerlijk. Ook voor het eerst dat je je tuin wit ziet.